Het Nederlands elftal heeft ook de tweede wedstrijd op het WK gewonnen. Japan werd met 1-0 verslagen door een doelpunt van Wesley Sneijder na rust. Bondcoach van Marwijk sprak van een lastige wedstrijd. Door de overwinning heeft Nederland als enig in de groep zes punten uit twee wedstrijden. Vanavond spelen Cameroen en Denemarken nog tegen elkaar in de groep van Oranje.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 In de oudste kerk van Stockholm heeft de Zweedse kroonprinses Victoria het jaarwoord gegeven aan Daniel Westling, haar voormalige fitnesstrainer. Onder de meer dan 1200 hooggeplaatste gasten was koningin Beatrix. Prinses Amalia, de oudste dochter van prins Willem-Alexander en prinses Maxima, was een van de tien bruidskinderen. Ze is het petekind van prinses Victoria. Het was het eerste publieke grote optreden van de zesjarige Amalia. Dagjesmensen op de hoogste berg van Duitsland, de Zugspitze, zijn vandaag volledig verrast door een dik pak sneeuw. Heel ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. Lager op de berg, in het zuiden van Beieren, ging de sneeuw over in zware regenval. Er is daarom al gewaarschuwd voor overstromingen. Het weer wisselend bewolkt en plaatselijk nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen overdag wisselend bewolkt kans op een bui, maar ook af en toe zon en met 17 graden minder fris.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 ...WK-titel van 2010. En hartelijk welkom... ...Wave and Flag van Kanaan. En hartelijk welkom bij Entertainment for You... ...hier op CFM Zandvoort... ...het lekkerste station van uw regio. En onze WK 2010 is natuurlijk uh, bekend geworden. Of ja, dat, uh, dat uh, is hartstikke leuk. En uh, u zult hem zeker uh, wel weer horen, deze uitzending. Druk hier voor Oranje natuurlijk. Die je trouwens overal hoort in het dorp, hè. We hebben gewoon 1-0 gewonnen. Ja, nou ja, daar ben ik wel blij mee. Met de drie punten ben ik blij. Maar uh, ja, voor de rest... Het spel was niet echt om aan te zien. Nee, dat uh, zeker niet. Ik, uh, ik zat echt de eerste helft... Ja, van, nou, vorige week was het natuurlijk ook al de eerste helft... Uh, niet goed in ieder geval. En, uh, en de tweede helft uh, dat ze dan scoren. Maar uh, ja, deze wedstrijd uh, leek er echt op. Van, nou, uh, wat, wat, wat is het nou, weet je? Ja, nou, als ze begonnen vond ik wel aardig. Ze begonnen met uh, ja, wel velden in, weet je wel. Maar langzamerhand werd het ja, steeds minder, minder velden. Ik vond de Japanners niet slecht spelen trouwens. Voor hun, hun doen dan. Ja. En uh, nou ja, ik wil ben, ik ben liever dat ze nu slecht spelen dan in de volgende ronde uh, slecht spelen. Ja, nee, Toch? inderdaad, uh, zeker weten. We kunnen het beter en, opbouwen. Uh, ja, ik, je merkt ook dat er steeds nieuwelingen erin komen. Hè? Sorry? Veel nieuwelingen zijn er ook. Ja, ja, ja, nou, ja, Elia viel weer in, maar die vond ik ook niet echt sterk invallen nee. van, van de vaart. Maar uh, ja, nou, ik, ik ben gewoon blij met die drie punten. Voor de rest viel het wel tegen, voor Nick. Ja, hoe was jouw week verder? Uh, mijn week, ja. Niets echt speciaal of zo. Nee? Nee, ik heb niet echt iets Toen dat ik denk Natuurlijk voetbal van. gekeken en Ja, ik heb, ik heb tot nu toe niks gemist met, van wat, voetbal. Wat vond je de leukste wedstrijd van, van nu toe? Uh, nou ja, het WK zelf vond ik een beetje tegenvallen. Ik vond Spanje, die hebben wel verloren. Vond ik, maar vond ik wel erg goed spelen. En ik vond... Uh, Argentinië goed spel, die heeft 4-1 gewonnen. Nou, dat is, uh, zijn mooie puntjes. Ja, toch ook nog even uh, een serieus mededeling zo meteen. Maar ook nog even dit. Uh, mensen die naar Zandvoort op zaterdag hebben, uh, willen luisteren en uh, alleen maar muziek uh, hoorden. Dat kan kloppen, want uh, er was natuurlijk WK voetbal en uh, Zandvoort op zaterdag... Uh, ja... Die uh, is er al en altijd, hè, wat er ook gebeurt. Ja, maar alleen heeft, dit keer omdat ze zo voetbalfans zijn. Hè, uh, ja, helaas geen afstand ja, op Voor de volgende keer maakt het niet uit. Maar ik denk, dat wij een... ik denk dat wij een hoop goed maken. Natuurlijk, we gaan het helemaal goed maken met de luisteraars. Ander mededelingje. Ja, die is toch wel misschien wat minder. Maar ook, uh, ja, hij, hij blijft nog wel een beetje betrokken bij de radio. En misschien belt hij zometeen ook nog wel in in de uitzending om afscheid van de luisteraars te nemen. Pascal van IJsendoorn heeft. Uh, per direct uh, besloten om uh, te stoppen met ons radioprogramma Entertainment for You. Ja, het is heel jammer natuurlijk. Ja, hij heeft heel veel betekend voor deze uitzending en hij heeft ook uh, toch wel ook een klein beetje veel uh, mee, uh, uh, meegebracht in de, in de richtlijn tot dit programma. Veel ja. entertainment brengen, de artiesten die hij heeft geregeld en daar zijn we natuurlijk heel erg trots op dat wij hem hier in de de uitzending altijd hebben mogen ontvangen. Om het zo maar te zeggen. Dus dat hij altijd hier gewoon lekker. Altijd meedeed in onze uitzending. Uh, ja Pascal. Uh, die komt voorlopig in ieder geval niet terug. Hij is vanwege ziekte. En een langdurige ziekte. Die, die toch steeds terug blijft keren. Uh, ja, is hij toch bij de radio. Uh, heeft hij toch gekozen om voor zichzelf te kiezen. Nou dat is heel begrijpelijk. Hè? Uh, ja verder. Um, zal Pascal nog wel het redactionele gedeelte. Ja, een bijdrage bij Leven? En uh, verder, uh, ja, ik, uh, ik uh, ben uh, benieuwd, uh, hij gaat in ieder geval nog artiesten voor ons regelen en daar zijn we heel erg blij om. Ja. En uh, we wensen hem gewoon al het sterkte en wie weet komt hij, uh, als hij weer wat beter is, uh, ooit weer terug. terug. Ja. Nou, we zullen zien. En ik hoop dat we hem zo nog even kunnen spreken. Ja, dat, uh, dat hoop ik ook. Ja. Ik, ik, ik, uh, anders bellen we hem zelf eventjes als hij ons vergeten is. Maar dat komt helemaal goed. Uh, wij uh, gaan lekker door met deze uitzending. Entertainment View is weer vol begonnen. Nederland 1-0 gewonnen en daar zijn we heel erg blij mee. En dat gaan we voortzetten, deze uitzending. Helaas, niet zo, uh, eigenlijk geen, art, uh, geen interview vandaag. Uh, veel muziek en ja. ook veel informatie natuurlijk. Want wij brengen natuurlijk wel het laatste show news bij deze Entertainment For You. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort 106.9 FM. ZFM. ZFM. Met een hoofdletter Z. Van Zon. Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zomerhits. Zomerhits. Zomerhits. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort 106.9 FM. ZFM. Nee, dit is op hol, hè? Nou, we hebben een Zeef jingle overvloed hebben we hier. Maar <laughs> het oh, is geen probleem. Doe toch Zeef, een lekker cd'tje erin. Dat doen we zeker. En dan gaan we even de computer opnieuw opstarten, denk ik. Want I, het gaat echt helemaal mis. Ja, je doet hem nu steeds opnieuw. Van Zon, Zeef, even hem een uh, even pauzemuziekje. Ja. Even een cd'tje uitzoeken. Ja, we, uh, Rudy die, uh, die gaat dan. Wil je nou een toeven. cd'tje of een liedje aanvragen? Je kan ook even bellen, natuurlijk. Ja, naar 023... 573 1969 023 5 7 3 Dat is het telefoonnummer van CFM Zandvoort Wilt u een plaatje aan draaien Dat kan helemaal um, ja, Heb jij al een leuk plaatje uitgekozen? Ik heb een heel leuk plaatje Nick en Simon Oké, okay, dit is de hele zomer van CFM Zandvoort Blijf lekker luisteren Opeens naar zwart En je buien gaan van droog Naar boos Maar soms opeens een lange regen. Je breekt een heel En breekt opnieuw mijn hart Op je zoektocht Naar wat groene gras Besef jij dat ik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 Een van mijn favoriete bands aller tijden. Dit is Keen and Bend and Break. Altijd leuke en gezellige muziek bij CFM Zandvoort Entertainment for You. Vandaag helaas niet zoveel, uh, ja, uh, niet zoveel uh, interviews. Hè. Na de afgelopen twee weken waren er we gewoon bomvol met interviews. Maar ja, vandaag klopt. is het toch even wat uh, minder. En dat heeft uh, maar allemaal te maken met WK Voetbal. We kunnen u verzekeren, er komen een paar interviews aan binnenkort... Liep, nou, dat Die liggen er niet om. He... Die liggen er niet om. Dat wordt heel erg nou, leuk. Ik zou er alvast eentje uh, verklappen. We, we hebben er een tijdje gevolgd namelijk Sineke. Sineke gewoon in de uitzending hier. Ah, ja binnenkort Sineke in de uitzending. Dat is leuk hè. En uh, we hebben ook binnenkort Jaap in de uitzending. Kijk, speciaal voor jou hè. Uh, dat is leuk dur, hoor. Speciaal voor jou Jaap. Jaap. Jo. En uh, ondertussen is Pascal ook altijd heel erg druk bezig om ja. allemaal leuke artiesten in de uitzending te hebben. Dus halen. we hebben genoeg in ja. de komende uitzendingen. Ja zeker weten. En ja jij had nog een leuk nieuwsje. Ja, ik heb wel een uh, ja, apart nieuwtje. En uh, door John Lennon met de hand geschreven tekst van het uh, Beatles liedje AD in de live' Heeft op een uh, veiling in New York 1 miljoen dollar opgeleverd. Dus bijna 8 uh, ton. Uh, Lennon schreef het liedje in 1967 samen met Paul McCartney. Het is het laatste nummer op het legendarische Beatles album uh, SGT Pe Peppers Lonely Heart Club Band. Hele album, een heel lange albumnaam. Het document komt uit bezit van de voormalig tourmanager van de band, Weiland Mall Evans. Het veilingsuit had de opbrengst vooraf, vooraf geschat op 5 ton en op 7 ton. Dus daar hebben ze wel flinke winst meegemaakt. De, de koper is niet bekend, uh, bekend gemaakt. Nou, dat is uh, toch wel een hoop geld, hè? Ja, vooral. Nou, je zal het maar hebben, hè. Gewoon een handgeschreven tekst door John Lennon. Dat is toch wel ja. leuk. Nou, de volgende artiest die ik voor u ga draaien... die heeft duizend en gedachten. Ja. Zo, mooi berichtje. <laughs> en um, ja, binnenkort is hij ook bij ons bij Entertainment for you, te beluisteren... want hij uh, komt hier binnenkort of even langs... of even aan de telefoon uh, bij Entertainment for you, om over een nieuwe single te praten. Hoe zijn nieuwe single gaat heten, dat is nog het geheim. Maar ik heb het over niemand minder dan Hans Thomas... En uh, ja, je zou denken: als je zijn naam zegt Hansen Thomas, dan denk je dat Thomas zijn voornaam is, hè? Nee, zijn achternaam is Hansen Thomas. Ik denk niet zijn dat voornaam... hij helemaal Nederlands is. Dat, dat, gaan, we, dat gaan we hem dan even vragen, ja. denk ik. Maar Hansen is zijn voornaam en Thomas, Thomas is zijn achternaam. Ja. Dames en heren, Hansen en Thomas. Hansen en Thomas. <laughs> Hansen, Thomas. <laughs> Hansen Thomas <laughs> 100, 100 en Thomas met 1001 gedachten. Hierbij, CFM's antwoord.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 soft to trunks He took the midnight train going anywhere A singer in a smoky We Dit was dan het origineel van de nieuwe single van Jaap. Dit is Journey and Don't Stop Believing. Hier bij Entertainment For You, ZFM Soundfort. Het lekkerste station van uw regio. Ja, ja. En het gaat niet heel erg goed met de nieuwe single van Jaap. Want uh, hij was, vorige week was hij in de single top uh, 100. Al gezakt naar 6 en nu zelfs naar 19. En runner-up Maaike, Maaike, de nummer 2 van, uh, ja, van X-Factor, is naar 71 gezakt. Zo. So. Dat, uh... dat is ook niet echt... Uh... Niet de bedoeling, hè? Nee, nou ja, maakt niet uit. Maar ja, en, uh... de, de schuld ligt toch wel een beetje bij de voetbalkoorts, hè? Begrijp ik. Ja, want uh, de voetballiedjes doen het wel erg goed. Vooral, vooral de Engelstalige. Wave and Flag, die we het begin van de uitzending hebben gedraaid van Kanaan, is dat op nummer 3. Wakka Wakka van Shakira op nummer 5. Maar ook een aparte, op nummer 7. De voetbaldans van Kabouter Plop. En uh, we hebben er nog een in de top 10. Dus het zijn er wel vier. Gerard alweer Joling. een goal van Gerard Joling. Ja, maar dat is een dubbel hit, hè? Dat was, dat, wat was dat nummer was het ook alweer? Nou, uh, we gaan hem gewoon zo draaien. Zometeen draaien we even dat nummer van Gerard Joling. Jazeker, ja, maar ook op uh, nummer in de top 100... nummer 53... Uh, ja, uh, Geert, uh, Geert... Of Dirk uh, Me Meeldijk. Uh, met jouw accordeon. Dat is ook een voetbalachtig liedje. En, uh, nou, dat denk ik niet. Ja, echt. Ja, ja. ja. En uh, alle 13 Janneke... Het doelpunt voor Oranje staat op 84. Dus de top 100 hè, die heeft echt best wel veel uh, WK-tjes. Uh, uh... Stef Ekkel is ook gestegen van 28 naar 16 met het nummer Hopeloos. Nou, dat, ben ik echt, dat, dat vind ik echt heel leuk voor me. En Walter Kroes is met zijn uh, FIFA Hollandia... Ja? Ik weet niet of dat nou de oude is of de nieuwe. De nieuwe. Die is van uh, 20 naar nummer 13 geklommen. Oké. Okay. Dus het gaat goed komen met Wolter Kroes. Uh, wat Wolter al zei tegen ons. Hè, uh, hoe uh, meer, uh, meer uh, uh, mensen zijn liedje gaan kopen en draaien. Hoe uh, beter het gaat worden. Dus Nederland moet gewoon weer doorgaan. Ja. En, ja maar ik denk dat Gerard Joling hem ook wel kan ingaan halen hoor. Want Gerard Joling schreef al op zijn weg geloofd, dat het uh, heel goed ging met dat nummer. Ja klopt. We gaan, hem zo, we gaan hem even opzoeken en dan gaan we hem zo meteen even draaien. Ja. Want ik ben wel benieuwd. Het is namelijk een dubbelhit, ja. Het is gewoon een bekend nummer, maar dan met een andere ja, dan tekst. Dan gaan ze alle twee draaien achter elkaar. Net als de dubbelhit als vroeger. Als vroeger. Misschien oh, vroeger. komt de, de dubbelhit wel weer terug. Hit. Vertel even wat dubbelhit is aan de luisteraars, want ik weet het niet. Nou, de dubbelhit was, een, uh, was een, uh, een leuk rubriekje binnen Entertainment View, net als uh, bij jou, hè, met, ja. uh, met, uh, met Eendagvlieg, de vlieg ja. die, uh, ja, die toch wel langzaam aan zijn einde gaat komen, helaas. Ja. Maar um, de dubbelhit Tweede, hetzelfde soort, soort platen opgekofferd voor een ander artiest... of in een ander jasje, als het maar een beetje op elkaar leek. Maar wel ja. hetzelfde nummer. Ja. Dus net als Jaap en, die, en, uh, en dat andere plaat, in Ja, die we net draaiden... Yeah. kunnen achter elkaar gedraaid worden. Nou, misschien is het wel leuk ja. om uh, weer een keertje Maar dat is meer voor te de redactie, komen. hè? Rond... Ja, dat doen we wel buiten de uitzending. Dat uh, doen we tijdens onze werkbespreking. <laughs> <laughs> Hebben we die dan? <laughs> nee. Die hebben het uh, zandvoort op zaterdag toch altijd. Werkbespreking. Ja, dus na, dat is ergens nou, anders. Zullen toch? we bijvoorbeeld de cruise even lekker draaien met uh, Wij Houden van Oranje? Goed plan. Tijd geleden. Samen zijn we sterk. Eén dracht maakt maar. Groot kan zijn, is dat niet prachtig? Wit-blauw voor ons wordt gehezen, dan zijn wij een groot gezin, met goud zijn wij geprezen. Want jij bent een kampioen, wij houden van Oranje, onze daden en zijn doel. Weer gezellig met elkaar, maar op het ei, ik weet het gaat in één mondje. Het zou verboden, na zijn mooien, maar de tijd dringt. Heb ik die mazzel weer? Ja, ik versta, hoe dat komt. Je kwam in het There's a need for us to stand up for every living man. So get it out your pocket. Every infant's bad, if it's bad. We need it now. Raise your hand for someone, someone, someone who is down. down. We can feel the power lift us all up from the ground. Raise the bar on learning about the other man. Rise above the fear of what we do not understand. So get it from your pocket. Dit is hem dan een nieuwe single van Alan Clark. For Freedom. En zijn album doet het ook erg goed. 29 mei was hij uitgekomen. En staat gewoon op nummer 1 in de Dutch album top 100. En uh, de 23 uh, oktober 2010, denk je, het duurt nog wel even een tijd. Staat uh, ja, Alan Clark in het patronaat in Haarlem. Nou, wat ik net al zei, het duurt nog wel eventjes. Maar Alan Clark, Alan Clark is erg populair, dus wees er snel bij. Ja, en dat Staat kan u komt... doen uh, op www.patronaat.nl ja, Daar of, kun je tickets uh, bestellen zijn website kan u daar wat meer informatie op vinden AlanClark.nl Ja, klopt En uh, dat, dan komt het helemaal goed, denk ik Ja, en wij gaan proberen heen te gaan, hè ja. We zijn ja. allebei wel fan uh, Wij zijn wel fan van Alan fan. Clark, inderdaad Ellen Clark Zandvoort natuurlijk, hè. wij houden van hem. Ik heb uh, het uh, volgend leuk uh, plaatje klaarstaan. Ja, hij heeft zijn huis te koop staan, de volgende artiest. En uh, dat is niemand minder dan Gordon, hè. Gordon met Sugar Baby Love hier op ZFM Zandvoort. CfM's antwoord, Gordon. Ja, zijn huis staat nogmaals te koop voor een paar miljoen. Dus oh, als je interesse hebt, ga even naar de marktplaats en dan vind je zijn huis. <laughs> Net als zijn auto, weet je nog. Die was te kopen, er stond het telefoonnummer bij, belde hem op, kreeg gewoon een andere manier aan de telefoon. Hè? Jongen, jongen, jongen. jongen. Maar zou hij nou een geldproblemen zitten? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik hij kan... gewoon een ander huis wil kopen. Ja. Maar hij heeft ook een keer verteld dat hij naar Zuid-Afrika wil, hè? Ja, ja, wie weet. Misschien zijn nu wel de tijd ervoor. Ja. Of heeft hij nog grote projecten klaar? Ja, toppers ja, de toppers komen natuurlijk terug. En misschien ook nog wel met een kersteditie. Ja. Dus uh, ja, wie weet hè. We, we wachten gewoon af wat er allemaal gaat komen. Want um, ja, Gordon had wel weer de positiviteit uh, ding uh, geprobeerd om binnen te halen. Maar het lukt hem steeds niet. Nu gaat hij meedoen met The Voice hè. Zit hij in de... Ja, klopt. En hij gaat uh, Holland's Got Talent doen. Dus uh, weer vol... hij zou een tijdje niet meer op tv zijn. Maar toch weer wel. Hij kan hem toch niet loslaten. Of RTL biedt hem gewoon heel veel geld. En dat hij denkt van ja, ik doe het gewoon. Dus uh, ja, de, de volgende artiest denkt ook uh, misschien ook wel veel aan geld natuurlijk. Maar dat doen ze allemaal natuurlijk. Wij ook. Ja, als <laughs> toch? Je... mensen zeggen geld maakt niet gelukkig. Maar dat lijkt me echt sterk. Als je veel geld hebt, heb je ook minder zorgen. Licht eraan als je nou in de, in de drugswereld zit of zo. Dan zou het ook wat minder zijn. Maar als je nou echt goed verdient. Als je een groot bedrijf werkt of zo. Hij zou wel stress te hebben denk ik, maar... Als maar iedereen is zo, zo, zoals hij is. Want ja, je bent zo hè. Jij bent zo! Wow.